Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Burgemeesters van Duitse gemeenten zijn een handtekeningenactie begonnen... tegen het plan om tol te heffen op alle Duitse wegen. Ze roepen de Duitse minister van Verkeer Dobrindt op om het plan niet uit te voeren. Dobrindt wil dat alle automobilisten vanaf 2016 op alle wegen in Duitsland tol gaan betalen. De burgemeesters van de grensgemeenten vrezen grote problemen... voor onder meer de arbeidsmarkt, het toerisme en de samenwerking tussen ziekenhuizen en scholen. Premier Rutte en minister Schuld van Verkeer spraken zich al eerder uit tegen het Duitse tolplan. Minister Opstelten voelt er weinig voor om het verheerlijken van geweld apart strafbaar te stellen. Het CDA pleitte er vanochtend voor om de wet op dat punt te veranderen. Maar Opstelten voelt niets voor een soort gedachtenpolitie. Hij vindt wel dat er hard moet worden opgetreden tegen haatzaaien, oproepen om terrorisme te steunen of antisemitische uitlatingen. Er zijn al allerlei mogelijkheden om dat strafrechtelijk aan te pakken, zegt Opstelten. De IS-strijders die de Amerikaanse journalist James Foley hebben onthoofd, eisten vorig jaar 100 miljoen euro voor zijn vrijlating. De familie van Foley zou daarover een aantal e-mails hebben gekregen. Dat heeft persbureau AP gehoord van anonieme bronnen bij de Amerikaanse overheid. Amerikaanse elitetroepen zouden onlangs nog hebben geprobeerd Foley en andere gijzelaars uit handen van IS te redden. In de playoffs van de Europa League zijn vanavond vier Nederlandse clubs in actie gekomen. In Azerbeidzjan speelde Twente met 0-0 gelijk tegen FK Karabach. PSV won in Eindhoven met 1-0 van het Wit-Russische Shachtor Soligorsk. En twee wedstrijden zijn nog bezig. Feyenoord speelt in Oekraïne tegen Zorya Lukansk en in Zwolle speelt PEK tegen het Tsjechische Sparta Praag. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht in het noordwesten regen. Elders droog met minimaal rond 8 graden. Morgen overdag breidt de regen zich uit en wordt het hooguit 16 graden. In het zuidoosten nog enige tijd zon bij een graad of 20. In het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS short. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ik mag het benieuwen of ze hier een uh, ja min of meer de toegang weten te verschaffen in de richting van de Landelijke Senders. Ik uh, zou bijna zeggen, het wordt uh, lastig, maar hij is wel super toegankelijk. Uh, deze metal schijf van uh, de heren van Ethereal. Met daarbij uh, de stem van Daniel de Jong van Textures. Ik weet het niet hoor, super toegankelijk. Daar denken mijn collega's of het werkt toch anders over. Als dit zul, ja, ja, maar goed, als je er gewoon goed uh, over nadenkt. Hè, met, uh, met, het, met die stem van uh, Daniel de Jong erbij, dan uh, denk ik, nou, nou, nou, nou. Je weet het maar nooit uh, met, met, met, met de landelijke zin. Dus ik ben bang dat het uh, uiteindelijk dan toch niet gaat lukken. Ja, niet zo negatief. Wat dat er gaat is hij uh, wel vreselijk uh, strak eerlijk gezegd. Uh, het grondwerk is uh, dus uh, van Daniel van Bruggen. Maar dat wisten we al dat hij dat uh, uh, vijf jaar geleden hadden. We dat al een beetje in de gaten toen hij daar op dat podium stond van de kleine zaal uh, tijdens de Rob Hagdauwoord. Toen... Uh, dus toen dacht ik, van mijn god, wat een bakherrie is dit. Uh, en toen zat ik het later te, terug te luisteren. Uh, de, de, de aankondiging van P.P. Fischer. En, uh, ja, het geluid was niet optimaal, maar het klonk als een klok gewoon. En uiteindelijk uh, gingen ze ook uh, met uh, nou, de klok, prijs. Ja. Ja, ja, ze gingen, uh, nou, uit. ze gingen er uh, uiteindelijk met de prijs van door in uh, 2010. Met, uh, bij de Rob Akda wordt. Mochten ze op het uh, podium staan, bevrijdingspop, het hoofdpodium, mochten ze beginnen waren wij ook nog getuigen, Menno Hoekstra en ik. En uh, uiteindelijk uh, was het dan toch ook uh, nog eens een keer raken... helemaal aan het eind van het jaar... toen ze in de Grote Prijs van Nederland nog eens een keer toesloegen. Als opvolgers van de Cosme Carnival... die we in het eerste uur hadden gedraaid. En in die, uh, in die finale speelden ook niet de eerste misselijke bands mee... Uh, zoals The Fudge... Uh, met uh, Ruben. Uh, en uh, ja, dat was, uh, dat, die haalden het niet. En Alaska, dat was die andere band. En die haalden het ook niet. Dus dat uh, uh, was wel een beetje een, uh, ja, een uh, bondgezelschap. Ja, je de muziek van Alaska, dat weet uh, iedereen zo'n beetje. Dat, uh, dat was toch uh, een beetje folk en pop-pop zingen van een Fudge was lekker rauw en uh, ruig. Ja, en dan komen deze knakkers uh, er even tussendoor. En die gaven een wervelende show uh, weg. Ja, uh, toen was het kostje wel gekocht eerlijk gezegd. Maar goed, we hebben nog meer uh, materiaal. Vorige week uh, was ik, uh, uh, zat ik in mijn tas te graaien. En toen zat ik van, heb ik nou dat, van, heb ik nou dat uh, de, de album van Pointless Arrow? En ik was echt al even ervan overtuigd. En jij was e echt ja. puur Jaap weer. Helemaal in paniek. Ik, ik was denk uit zijn was ja, gevallen. Erg op straat. Ja, Iemand, uh -huh. klein kindje, was nu <laughs> hartstikke blij met een CD van Pointless Arrow. Nee, nee, dus en wat denk je? Ik thuis. kom s'avonds thuis en mijn telefoon rinkelt met een sms'je van Jaap. Hij is terecht hoor. <laughs> ja. En waar was hij? Ah, hij lag hij lag nou? nou in een lag stapel. Lag hij in er lag een stapel, lag een stapel uh, tussen een aantal stapel van uh, CD's, uh, ep'tjes en schijfjes. Daar zat hij tussen. En wat zei ik hier in de studio? Ja, ja je, je had helemaal gelijk. Dus ik, ik, zeg ook, ik zeg ook helemaal niks meer. Maar uh, het blijft natuurlijk ook... Ze waren ooit geweest. Dit is uh, de band van Shane Hagers... die we ook nog kennen van Double Crossed. En dit is het nieuwe werk... Uh, wat hij uh, doet met Pointless Arrow. Dus Intruders. Sure. Yeah. Dat. En uh, het bracht de tijd alweer uh, op tien voor half tien... in deze toch wat ruige gedeelte van, uh, van de show. Uh, we zullen eens kijken of we volgende week ook weer eens uh, wat, uh, wat meer aandacht kunnen geven... van die zaken die dan een beetje enigszins onderbelicht uh, dreigen te raken. Daarvoor hoorde je Pointless Arrow en Intruders... Uh, de opening uh, track van het uh, album wat ze hebben gemaakt. Uh, natuurlijk uh, was Pointless Arrow om uh, te vertellen over uh, dat uh, album wat ze hebben gemaakt... Nog ja niet zo gek veel volgers op Facebook. Dus wat dat betreft mag het wel meer worden. Want eerlijk gezegd, het is gewoon een, uh, ja, een heerlijk nummer om naar te luisteren wat, wat dat er gaat. Uh, kunnen ze naar, bij, naar mijn idee best nog wel, wat meer uh, volgers uh, krijgen wat, wat dat er gaat. De Bricks hebben dat, uh, die hebben dat iets meer. Uh, die zitten tegen de 300 uh, van de duimpjes. Maar uh, we zullen eens even daar ook wat aan gaan doen. Dit uh, zijn ze met uh, Give Cell. Ja, dat was hem dus. Uh, give Sam. Oh, ik, ik, uh, hij zou eigenlijk doorlopen, maar goed, uh, <laughs> dat is niet. Uh, dat ben ik dus even gauw vergeten. Nou, dan uh, doen we dat alsnog uh, met, uh, met, uh, met een uh, blokje van, uh, van twee. Uh, lijkt me. Weet je wat ik doe? Ik, ik schuif deze even wat meer naar voren. Want dan, uh, dan komt hij even wat sneller uh, voorbij. Dat is uh, Rise Rising Range. Ze komen uit uh, de IJsselstein en Nieuwegein. En daarachter zit onze bloed-eigen Zandvoortse band, The Field of Steel. is er dus uh, veel te stil. Onze eigen band uh, hier uit uh, de buurt. Hè? Gewoon een buurtband. En als het goed is uh, gaan ze dus uh, ook nog proberen zich te wagen aan akoestisch werk. Nou, dat wil ik dan meemaken. Want dat zal toch heel anders klinken als het uh, toch wat rauwe en uh, ruige werk wat ze hier hebben laten horen. Ik ben wel benieuwd als ze hier akoestisch gaan ja. ja, spelen. Ja, ja dat, uh, dat zijn we Spoonlijk. ook. Uh, ja, maar uh, dan ken jij Danny uh, nog niet. Want die, die is echt uh, wat dat gaat, uh, heel, heel erg creatief. Uh, de creatieve baas eigenlijk uh, en het creatieve brein achter viel de stil. En uh, nou ja, Het gaat wel redelijk in de regio Dus uh, ze hebben niet te klagen Er uh, zijn af en toe nog wel uh, wat optredens Die ze mogen doen En uh, ze hebben de tweede EP hebben ze, uh, Dit jaar uitgebracht Dus uh, het, uh, er zit wel degelijk beweging in En ik, eerlijk gezegd Wij hebben ook nog uh, ooit hier een programma maken gehad Dat was Big Jan Weet jij wel wie ik bedoel? Big Jan Ah, bon Night, uh, Night uh, walk. He, he, dat, dat, dat programma. En uh, Jan uh, is uh, heel goede vriendjes met, uh, met Denny. En uh, die uh, heeft me al verteld, nou, uh, dat, dat wordt wat hoor, met deze jongens. Uh, ik denk het ook wel. Ik denk eerlijk gezegd dat, dat, dat deze jongens wel uh, erg ver uh, kunnen komen. Uh, als je al uh, bij de Rob wordt al opvalt en uh, je valt al in het potje van rommelies. Nou, dan heb je het wel redelijk goed voor elkaar eerlijk gezegd hoor. Uh, Ron is uh, trouwens uh, voor de mensen die het niet weten... de grote man achter bijvoorbeeld Bekenstein Pop. Dus, uh, dus dat uh, weet je dan ook weer. En daar hebben ze toch al twee keer gestaan. Uh, nog wel geloof ik uh, één keer op het Kaboutenpodium... en de tweede keer volgens mij zelfs op het, uh, oxy, uh, in de Oxytent Daar hebben ze toen uh, gestaan. Dus uh, dat zijn de bands uit uh, de buurt. Een uh, chef special bijvoorbeeld heeft daar ook uh, gestaan. Hè? In het Oxy uh, Oxy-tent. Ja zeker. Nou... Uh, weinig mensen weten... Dat wij ooit uh, Chef Special ooit uh, hier hebben gehad. Niet hier, maar in onze oude studio. Way back in 2009. Way back in 2009. Uh, dan waren we nog met z'n drieën. Toen hoorden we Menno Hoekstra nog ergens. Ja, uh, yeah, Chef Special. En uh, toen kwamen ze nog uh, met een, een of andere ingesielde uh, EP. Kwamen ze nog langs. En wat de gek Jij, tevoren, hebt hem, he? Jij hebt ik heb hem, hè? Jij hebt hem nog ingesield. Ja, ja, ja. Ik heb hem wel uit uh, het, uh, het vleeswaren sieltje uh, moeten halen. Oh. Dus uh, ja. ja. Zonde. Over Chef Special gesproken. Er was een, uh, er was een Facebook uh, vriend van mij. Uh, Bieden van Baal, die had, die had op een gegeven moment iets, uh, iets geplaatst. Die had, die had dat gedeeld. Wil jij weten, als je een Big Mac in een, uh, een of ander soort van zuur, hè? Dus de zuur, dat botst dan een beetje je maagzuur na. Mm -hmm. uh, die Big Mac, die werd er gewoon even ingedouwd. En dan moest je na uh, drie of vier uur moest je kijken hoe uh, dat gekleurd was. En wat er van die Big Mac over was. Jij wil nooit meer een Big Mac hebben, of een cheeseburger in ieder geval. Nou, over het algemeen wil je sowieso je maaginhoud niet bekijken. Het was zo verschrikkelijk goor. Dus ik bedoel, uh, kijk, wij hebben een doelgroep die we bedienen met uh, ja, gasten die uh, lekker aan de Big Mac's en de Shearsburgers uh, zitten. Dat ja maar, ik ben ook geen grote fan van McDonald's, maar als ik hier een vleestaartje op tafel leg, dan is dat ook geen smakelijk gezicht. Lijkt me niet. Dus of we dat nou nabootsen in een, nee. <laughs> nee. een ellemeiertje ergens uh, ook. Goed, uh... maar uh, ik, het kwam zo ter sprake omdat we dus uh, het over Be Bekenstein pop hadden. En uh, dan moet ik altijd denken aan uh, de vreetenten uh, vreet die daar op uh, dat terrein uh, staan. En uh, ja, uh, zo kwam ik er dus eigenlijk op. Die zijn over het algemeen beter dan de McDonald's hoor. Ja, is dat zo? Ja, ik kan me niet, voor uh, <laughs> ik kan me toch niet voorstellen dat die tent er of net zo. Burger King of uh, de Kijk Gentief Fried Chicken. Dan moeten we toch wel even de reclame verder weggooien. Ja, maar goed, uh, het, het, het was een uh, niet smakelijk gezicht in ieder geval. En overigens, als we het toch nog over eten hebben. en we gaan het nog eventjes kort hebben over. Uh, heb jij het nieuws gezien vandaag? Eh, uh, heel klein beetje. Ja, uh, de Aziatische, de, de, de, de, de, rest, de Chinees-Indische restaurants zoeken nu nasi en Bami-koks. Izo. Is en er is een tekort, hè. Dus uh, wat dat gaat, is, is wel heel erg leuk. Uh, uh, Aziatische Koks, die komen wat moeilijker nu. Uh, dat heeft met regelgeving te maken. We weten ook niet exact het hele verhaal erachter. Maar uh, die, die kunnen wat moeilijker uh, hier aan de bakken uh, komen. Maar ja, dat betekent dat als uh, het zondagavond is en uh, 7 uur begint uh, NOS uh, Studio Sport met het uh, overzicht van de eredivisie voetbal. dan uh, struint half mannelijk Nederland naar uh, de plaatselijke Chinees om we van een bakje bami en een bakje nasi en een bami-pang hangen te halen bij, uh, bij de Chinees. Maar ja, uh, als dat uh, veelvuldig gaat voorkomen, dan moet er op een gegeven moment personeel bij je. Nou, je voelt hem al aankomen, er zijn te weinig Aziatische koks die nasi of bami kunnen maken. Dus wat hebben ze nou bedacht? Hebben ze op een gegeven moment een een of andere Chinese meesterkok... die geeft dus nu workshops en echte complete opleidingen van drie jaar... En dan kan je dus uh, nasi en Bami Kok uh, worden. En dan, uh, ja, maar dat moet dan ook echt volgens het boekje ook gaan. Hè? En, uh, niet, niet met, met, met rare flauwekul uit uh, de, de plaatselijke buurt super. Nee, gewoon verse troep, dat gaat erin. Ja. Ik, zie, we, ik, ik zie voor jou een nieuwe baan. Ja, komen. zou het zomaar kunnen. Maar ik uh, zei al uh, vanavond uh, tegen mijn moeder thuis, ik zeg. Uh, nou, uh, ik denk als jij uh, vier keer of vijf keer een uh, nasi of een bami-maaltijd daar in die keuken staat te maken... dan komt het denk ik ook wel je neus uit, eerlijk gezegd. Wat heb ik gegeten vanavond? Juist ja, bami. Dus, uh, <laughs> dus uh, wat dat gaat... Uh... Ja, ik nasi. Ja, jij nasi? Oh, dat, dat, dat hebben we toch bijna twee... Uh... Het is toch wel opvallend eerlijk gezegd. Maar uh, dat, dat heeft dan te maken met de snelle hap die, uh, die even door de keel moet. Omdat we toevallig uh, vanavond een programma hebben tussen 8 en 10. Uh, ik, ik zit nog steeds te denken aan uh, onze vriend Koen Brouwer... die dan op een gegeven moment uit zijn auto belt. joh, uh, doe mij even een sushi uh, hier onderweg, want uh, ik heb een optreden. Dus dat wil ik zo briljant in de zin. hier in de studio, ja. Ja, ja maar hij heeft, uh, hij heeft gereageerd vorige week. Want uh, hebben we hebben het over voor Chinezen. Hij zegt, uh, nou, als het de volgende keer uh, helemaal klaar is... dan hebben we een Chinese maaltijd mee. Dus... <laughs> Nou ja, goed. Uh, we hebben hier genoeg over de Chinese maaltijden en uh, over de Big Mac's uh, zitten kle kletsen. Het wordt weer tijd dat we het uh, weer eens even over serieuze zaken gaan hebben: over muziek. Waste of skin. En ik weet dat jullie een groot een beetje al uh, half zitten luisteren, vinken uh, op uh, de radio. Dus je heeft uh, zijn vrienden in ieder geval gewaarschuwd. Jullie zien. De tweede uur toch wel even behoorlijk gasgeven uh, geblazen. Jason Waterfalls en uh, The Room for the Broken Heart. Daarvoor The Waste of Skin van Kid Harlequin ook weer uh, iemand uh, blij gemaakt. Uh, Julien Grouten, die ook uh, zijn uh, EP hier heeft uh, min of meer gepresenteerd uh, toen hij net uh, kakelvers uh, van, uh, van de pers afkwam. Uh, dus wat dat gaat, is het helemaal goed. Nou, is, uh, er, is er morgen het een en ander de opmaat naar de historische Grand Prix. Want als het goed is, uh, zal er het een en ander worden, worden gedaan in het Zandvoert Museum. Want morgen om vier uur is de opening daarvan in, het, uh, in uh, de expositie in het Zandvoert Museum door Jan Lammers, de eigen Jan, maar tegenwoordig is hij, uh, doet hij een beetje aan heiligschennis. Hij uh, woont in Katwijk. Ja Jan, dat kan natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, uh, je bent uh, eigenlijk een zandwoorder en je hoort er gewoon een beetje hier bij het interieur. Uh, wat gaat hij doen? Uh, gaat hij naar, naar Katwijk verhuizen? Nou, uh, goed. Maar uh, er is in ieder geval het een en ander uh, te doen rondom. Uh, en tijdens de openingsdagen uh, van uh, de, de, het Zandvoortsmuseum is er uh, ook nog wat, uh, wat postermateriaal te krijgen. En die zijn uh, hier en daar ook zelfs uh, gesigneerd. Uh, een van de uitbaters van, uh, van een, uh, een tent op het uh, circuit. Ik uh, zeg maar even gewoon uh, dat het een uh, Walt Disney-achtige figuur is. Naar, die, uh, naar wie die tent is genoemd. Al weet uh, bijna iedereen uh, waar ik het over, de, over uh, heb. Hè. Het staat uh, aan het eind van de pitstraat aan de andere kant van het hek. Met uitzicht op de Tarzanbocht. En er is ook gewoon even wat materiaal. Zelfs ondertekend door meneer Koor Euser. Dus uh, nou, dat, dat zegt al genoeg. Dus wil je uh, eventjes uh, uh, sfeerproeven voor de historische Grand Prix. Want volgende week hele parade. Uh, het is het uh, 75-jarig uh, bestaan eigenlijk van, uh, van alles wat met de historie te maken heeft. Want in 1939 werd uh, de eerste Grand Prix... Ja, nou eigenlijk niet de Grand Prix... maar de eerste echte autosportwedstrijden gehouden. Op een soort achtbaan. Die liep vroeger van de Van op weg... Bovenaan de Van Alverstraat en dan weer terug via de Vondelaan. Dat is tegenwoordig op uh, ja, de Rob Ja, Die Vondelaan liep dan door tot, uh, tot aan weer de Van Lijdenweg. Linksaf, rechtsaf uh, de Nicolas Beeslaan op. En dan weer de Vondelaan op. En dan weer links omhaf, omhoog de Van Lijdenweg op. Dat was uh, vroeger het, het uh, circuit. Uh, oude beelden zijn er ook van. Jan Kool heeft er vorige week wat over gezegd. Bij Goedemorgen Zandvoort. Dus, ik zou zeggen, als je echt de historie een warm hart uh, toedraagt... zou ik morgen eventjes uh, gaan kijken uh, bij het Zandvoortmuseum. Ja, voor de mensen die uh, naast dit uh, muzikale uh, verhaal... ook nog iets, uh, iets hebben met uh, hele snelle automobielen. Dus, uh, kunnen we dat uh, eventjes uh, gevoeglijk uh, erbij zeggen. Ik, uh, ik ga kijken of ik dit uh, uit mijn toverdoos uh, kan krijgen, hoor. Het is uh, Stillwave. En dat nummer. Dat heet The Most of Transport. Wel erg uh, toepasselijk uh, met een historische Grand Prix trouwens uh, voor, uh, voor de deur volgende week. Dus uh, de, de heren van Steelwave. Uh, het heeft een beetje iets uh, van, uh, ja moet ik het zeggen, een uh, beetje editorsachtig ook. Dat, dat sowieso. Maar het is uh, natuurlijk altijd wel uh, heel erg uh, lekker om even naar te luisteren. Uh, er zijn ook uh, nog andere gasten die daar uh, zich daarmee bezighouden. Dat was wel heel erg hilarisch, uh, hè Marcus. Want uh, ze waren een aantal weken geleden waren ze hier geweest om hun EP te promoten. Hadden ze wel hun uh, eigen muzikale voorkeur. Hadden, bij, hadden ze bij zich. Alleen ze waren verzuimd hun, uh, hun eigen materiaal mee te nemen. Dat was wel een beetje een, ja. uh, een typisch geval van een beetje jammer, eerlijk gezegd. Ja. ja. Dus wat moest er toen gebeuren? Nou, uh, de dropboxen moesten er op een gegeven moment aan de pas komen om uh, nog even het materiaal ergens schoon te maken. Ja, uh, mannen mag goed bijgezet worden ja. om het over te hebben. Uh, uh, maar uiteindelijk hebben we al die vijf nummers nog uh, van ze gedraaid uh, van Stillwave. Uh, dit was eigenlijk uh, waar het om draait. Modes of Transport, uh, Ja, dat is wel heel erg toepasselijk met datgene wat we nog uh, gaan doen. We zeggen weer tot, tot volgende, volgende week. week. En dat uh, doen we met uh, Ministers of Light. En dat is uh, Nexus Shape. Dag.